7 uur. Dit is Eewout de Jong met het NOS Journaal. Een omstreden oliepijpleiding die begint in de Amerikaanse staat North Dakota... mag van de rechter voorlopig niet meer worden gebruikt. Er moet eerst op meer onderzoek worden gedaan naar de milieugevolgen. Een soestam had de rechtszaak tegen de bijna 1900 kilometer lange Dakota Access pijpleiding aangespannen. De oorspronkelijke bewoners zijn bang dat de leiding hun leefgebied vervuilt. In 2017 blies president Trump de aanleg van de leiding Nieuw Leven in. Een jaar nadat de regering Obama de aanleg juist had stilgelegd. In Hamburg is drie jaar cel geëist tegen een oud SS-ren concentratiekampbewaker. De nu 93-jarige Bruno Dij zou op zijn 17e en 18e. in de laatste twee oorlogsjaren medeplichtig zijn geweest aan de dood van 5230 gevangenen van het kamp Stutthof bij Gdansk. Volgens de officier van justitie wist Dij wat er gebeurde in de gaskamers. en hielp hij als bewaker mee aan een door de staat georganiseerde slachting. Hij zelf zegt dat hij werd gedwongen. Opvallend is dat hij wordt berecht door een jeugdrechter. Hij was 17 jaar en minderjarig toen hij begon als kampenwaker. De uitspraak wordt verwacht op 23 juli. De Koninklijke Marseussee heeft twee mensen opgepakt... na aanleiding van boerenprotesten bij Eindhoven Airport... De jongen van 17 en man van 22 worden onder meer verdacht van poging tot doodslag. De jongen zou met zijn trekker zijn ingereden op een aantal medewerkers van de C. De andere verdachte zou een auto van de C. van de weg hebben gereden die daardoor in de berm terecht kwam. Ruim 16.000 flexwerkers hebben bij het UWV een uitkering aangevraagd wegens misgelopen inkomsten door de coronacrisis. Werknemers met een flexcontract die door de coronamaatregelen zonder werk zitten komen in aanmerking voor een eenmalige uitkering van 1650 euro bruto. Flexwerkers hebben nog tot het eind van de week om de uitkering aan te vragen. Het weer in de loop vanavond op de meeste plaatsen droog en minder wind. Minima vannacht tussen 7 en 12 graden. Morgen overwegend droog met verspreid buien. bui. Het wordt 17 tot 21 graden. S'avonds weer regen en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. In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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort is de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu. You are listening to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world.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 Shelton en I Still Got a Finger. Je hebt nog een uur te goed hier bij de Nashville Radio Show... met erin twee keer nog een digitale brievenbus. We hebben nog de Spiegelplaat, twee nummers van het Spotlight album... De Maandartiest komt voorbij en natuurlijk verder nog hele andere lekkere muziek. En over de digitale brievenbus gesproken, daar is het nu tijd voor geworden. Geboren en getogen in Texas en geïnspireerd door niemand minder dan Patsy Klein is April Ann Smith. Deze zangeres is al sinds 2007 bezig met het maken van countrymuziek. Ze nam in dat jaar het album Where I Am op... en in de tussentijd werd April moeder en vrouw. Maar nu haar dochters groter zijn, pakt April de draad weer op... en bracht ze dit jaar het album Enough uit, waar dit nummer op staat. Dit is Voor Shots. Country Radio, the best in country music from the past to the present. The harder you work, the luckier you get. The more you get done, boy, the less you regret. Write it down so you never forget. The harder you work, the luckier you get. Dat <laughs> was American Aquarium en the luckier you get. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En deze keer is het een volknummer uit 1970. En ja, ze mogen eigenlijk niet ontbreken. Als we ook volkmuziekje bij de Nashville Radio Show draaien... mogen Simon en Garfunkel absoluut niet ontbreken. 1970 alweer. Bridge over Troubled Water. Dit nummer is door heel veel artiesten gecoverd. Onder andere door een Rita Franklin, Roberta Flack, Clay Aitken... Willie Nelson en bijvoorbeeld ook een Johnny Cash. Maar deze uitvoering die je nu gaat horen... is uit 1971 van Owens. dus eerst Simon en Garfunkel en daarna Buck Owens twee keer Bridge over Troubled Water. Dit is de Nashville Spiegelplaat. When you're weary. Spiegelplaat. Yeah. So Peter Davis en Walk Softly, Darling. We gaan nog een keertje naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we ook weer even naar Amerika... voor de debuutsingle van Bailey Ray. Ze is pas 17 jaar oud, maar laat in haar debuutsingle... al horen dat Country haar op het lijf geschreven is. Haar muziek is beïnvloed door de traditionele Country-muziek... met een tikkeltje Red Dirt. En haar voorbeelden zijn Dolly Parton, Emmylou Harris... Hagert en Don Williams. Dit is Never Been This Lonely ja. I'm <laughs> Dat was voor deze week de laatste deelname in de digitale brievenbus. Maar heb je nu zelf muziek die je bij ons onder de aandacht wil brengen... mag je dat natuurlijk altijd sturen naar info.nashforradio.nl. En uh, ja, wie weet ga je het in een van onze volgende shows terug horen. Gaan we nu weer wat Americana voor jullie draaien. Mike Thomas en Adeline.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 Dank u wel hoor. De nieuwe single van Full Court uit West Michigan. De nieuwe single van deze Bluegrass Band. En die heet Downtown. Uh, we hebben een verzoekje gekregen van Barbara Sanchez Simino die een groot fan is van Lane Hardy. Ze wilde graag een nummer van hem horen. En ja, als jij een verzoekje hebt, mag je natuurlijk ook altijd even mailen. Info at nesforradio.nl is ons e-mailadres. Dit is in ieder geval Lane Hardy en Let There be Country. Stuff backing down a ramp at the lake. Long as there's a back road, fields of gold, and a giant deer rolling all day. Long as there's cold beer sitting in a court, and a Friday night in my future. Long as there's a fan and a bar with a tip jar. Cutting loose with your honky tonk queen. Long as there's trailers in the trailer parks and songs about broken hearts. Long as there's a parallel. Fishing, let there be country Long as there's apple pie sitting in the kitchen Let there be country Long as there's a dog Hardy en Let There Be Country. Rascal Flatts, we weten het allemaal als je van countrymuziek houdt. Ze stoppen ermee dit jaar. Op 31 juli brengen ze nog hun laatste EP uit en daar staan zeven nummers op. Waarvan dit de titelsong is How They Remember You. yearbooks so they wouldn't forget about me Dit jaar in de wilgen, maar natuurlijk blijft de muziek altijd van hun nog bestaan. Rascal Flats en How They Remember You. Je hebt nog twee nummers zo goed van het Spotlight album James Robert Webb... van niemand minder dan James Robert Webb. Je gaat achter elkaar luisteren naar Now We're Getting Somewhere... en daarna Tulsa Time. Dit is het Nashville Spotlight album. Beyond California, where the people all live so fine. My baby said I was crazy. My mama called me lazy. I was gonna show 'em all this time. 'Cause you know I ain't no foolin' I don't need no more schoolin'. I was born to just walk the line. I'm living on Tulsa. I want leaving generations een nummer te goed van onze maandartiest Loretta Lynn. Op 2 februari 1960 tekende zij haar eerste plaatcontract bij Zero Records maar niet veel later tekende zij bij DK Records. En nam ze diverse demos op. Zette haar eerste stap op het podium van de Grand Ole Opry. In november 1960 werd de eerste Loretta Lynn fanclub opgericht en aan het eind van het jaar werd ze door Billboard Magazine uitgeroepen tot nummer 4 van de lijst met meest veelbelovende country Op 25 september 1962 werd ze officieel Lid van de Grand Ole Opry. En in dat jaar bracht haar eerste single voor Decca Records uit. Heel typerend. Succes. Dit is de Nashville Maandartiest. is zo voorbij. De Nashville Radio Show is alweer klaar, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. We hebben nog twee nummers voor je klaarstaan uit 1990. Carleen Carter en My Dixie Darling. En daarna Volk van Sarah Siskind en Morden Appellagia. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl My Dixie Darling to the song